Tien uur moutscheurs met dit, en het NBJ journaal. De beurzen zijn wereldwijd flink gedaald. De AIX in Amsterdam raakte alle koerswind van de afgelopen maand kwijt. De Dow Jones in New York verloor halverwege de handelsdag 6 procent. Kort voor sluiting was het nog 3 procent... De daling heeft te maken met de angst voor inflatie en renteverhogingen. Voor wie heeft belegd in de bitcoin verliep de dag niet veel beter. De waarde is opnieuw flink gedaald, tot onder de 7.000 dollar. Half december was de cryptomunt nog 20.000 waard. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet... om in te grijpen op Sint Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk... dat de politieke partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden. Er is volgens de staatssecretaris sprake van wetteloosheid... en financieel wanbeheer. Daarom gaat een regeringscommissaris... orde op zaken stellen op Sint Eustatius. Woonwijken zijn nog lang niet klaar voor vergrijzing. Dat zegt de bouwadviseur van het Rijk. Over ruim twintig jaar bestaat Nederland voornamelijk uit ouderen... maar volgens hem zijn de huidige woningen daar helemaal niet op gebouwd. Ze zijn te groot en er zijn te veel trappen... Ook is er op straat weinig ruimte voor voetgangers. Vanwege bezuinigingen zijn bijna alle verzorgingshuizen in Nederland opgedoekt. Volgens de bouwadviseur moeten daarom naoorlogse woonwijken worden omgebouwd tot buurten waar ouderen kunnen wonen. In Zuidwest-Duitsland in de buurt van Stuttgart is een Turks gezin omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De slachtoffers zijn een man en een vrouw van 29 en hun twee kinderen. De lichamen werden ontdekt door iemand van de familie. Die belde aan en keek door het raam, omdat niet werd opengedaan. De Nederlandse brandweer begon juist vandaag een campagne... om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. Het weer opklaringen bij 1 tot 5 graden vorst. Morgen is het vrij zonnig, behalve in het zuiden, daar is meer bewolking. Het wordt tussen 0 en 3 graden. Dit was het NWIJ journaal.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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Thijs van den Brink. Ja, dan zijn we weer het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Bij ons de gastjournalist Stef de Bond van Voetbal International... ...Daan Hakkerberg van het AD en onderzoeksjournalist Marco Knippen. Het IOC gooide vandaag de deur definitief dicht voor 15 Russische sporters... ...die opnieuw een verzoek hadden ingediend mee te mogen doen aan de Olympische Spelen... ...die vrijdag van start gaan. En morgen presenteert de KNVB Ronald Koeman als nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. Nico Hoogma wordt de nieuwe technisch directeur. Ja, wat de gasten hiervan vinden, dat straks. Eerst zetten we even het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rijtje. Ja, ik zei het al, Ronald Koeman wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, de KNVB, belegt morgenmiddag een persconferentie in Zeist. Daar zal ook Nico-Jan Hoogma voorgesteld worden als nieuwe technisch directeur. En vlak voor de start van de Olympische Spelen zit het met de vorm van Sven Kramer wel goed. Hij reed uh, vanochtend een testwedstrijd van drie kilometer op de Olympische baan en schaatste tot zijn eigen verbazing een wereldrecord op een laaglandbaan. Was dit een veel te Oké, ja, nou, top. Zie je dat nog niet? Nee, nee. Ik ging uh, gewoon uh, best wel oké okay en uh, ik heb natuurlijk uh, bijna zeven weken geen wedstrijden gereden. En uh, dus het is belangrijk om gewoon even een goede rit te hebben. Nou, dat belooft nog wat voor de zondagochtend, want dan rijdt Kramer de vijf kilometer. Clarence Seedorf is de nieuwe trainer van Deportivo La Coruña. De club uit het noordwesten van Spanje staat op dit moment achttiende. Seedorf moet Deportivo zien te behouden voor degradatie. Het is zijn derde klus als trainer en hij werkt al bij AC Milan en het Chinese Gentian FC. Alison en Ennen en Max Kaldas zijn door de internationale hockeybond verkozen tot de beste coaches van het afgelopen jaar. Beiden wonnen met Oranje de Europese titel in Land. Candace moet zijn titel wel delen met Shane McCloud, uh, de coach van de Belgen. Timo de Bakker en Talon Griekspoor doen volgende week mee op het ABN Andro World Tennis Tournament in Rotterdam. Ze ontvingen van toernoordirecteur Richard Kraatjek en Wildcard. En dat de Grid Girls uit de Formule 1 weg zouden gaan, dat was al een tijdje bekend, maar nu zijn de opvolgers bekend. Geen dames meer in strakke kleding, dus maar voortaan staan er. Kinderen naast de coureurs. Voorwaarde is wel dat die kinderen al actief zijn in de kartsport. Ja, we hoorden het al. Clarence Seedorf, de nieuwe trainer van Deportivo La Coruña. Hij moet de nummer 18 van de Primera Division behoeden voor degradatie. VI-journalist Simon Zwartkruist kent Seedorf goed... en schreef bovendien zijn biografie. En hij is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, heren. Dat klinkt als een pittige klus. Kan niet aan, denk je? Nou, het is sowieso een hele, hele pittige klus... maar uh, ik heb niet de indruk dat hij daar uh, heel erg wakker van ligt. Ik had hem vanmiddag nog even aan de telefoon... Uh, toen hij onderweg was uh, tijdens een tussenstop uh, op het vliegveld van Madrid. Hij had er vooral heel erg veel zin in. Hij is, uh, hij is blij met uh, de kans die hij daar, die hij daar krijgt. Uh, een paar maanden geleden heb ik nog een interview met hem gemaakt... in de Football International, En daarin sprak hij wel zijn een verbazing uit... over het feit dat het eigenlijk redelijk rug, rustig was. Uh, weinig uh, aanbiedingen. En ja, toen deze kans voorbij kwam... Uh, en dat is eigenlijk allemaal op vrij uh, korte termijn... is dat allemaal geregeld... Vrijdag verloor Deportivo met 5-0 bij Sociedad. De volgende dag vloog de trainer eruit, Parallo. En uh, ja, toen is het allemaal in een stroomversnelling uh, gekomen. En, uh, nou, hij is net gepresenteerd daar uh, in, in La Coruña. En uh, ja, dat was een, een, een boodschap van, van positiviteit die hij daar verkondigde, zoals ja. we dat wel van hem kennen. Maar Simon, uh, hij was verbaasd dat het zo rustig bleef uh, rond hem. Maar waarom zou een club hem inhuren? Ja, nou goed, bij een beginnende trainer is dat altijd natuurlijk een, een, een risico. Bij hem wordt het natuurlijk vaak verwezen, en dat ook vandaag in de lokale kranten en in de Spaanse media veel naar zijn spelersverleden. Wat het natuurlijk grootste is, maar als trainer heeft hij inderdaad nog niet veel laten zien. Al blijft dat, dat ontslag bij ASM Milan, dat, dat blijft wel een raar verhaal. Daar is hij uiteindelijk ten onder gegaan in een politiek krachtenveld tussen de directeur uh, Galiani en de voorzitter Silvio Berlusconi. Uh, want ja, als je puur naar de, naar de sportieve resultaten uh, kijkt, hij haalt 13 punten meer in die ene uh, in de tweede seizoenshelft dan zijn uh, voorganger Allegri, dat had gedaan in de eerste seizoenshelft. En ik uh, zag nog laatst nog een ranglijstje van die tweede seizoenshelft en daar uh, eindigde Milan als vierde, terwijl toen hij kwam uh, stonden ze diep uh, in de middenmotors. Dus hij heeft het sportief gezien eigenlijk helemaal niet zo, uh, mm. niet zo gek gedaan. En uh, ja, Daarna kwam dat avontuur in, in China. Ja, dat uh, dat heeft zich verder helemaal buiten ons gezichtsveld afgespeeld. En daarna een jaar eigenlijk helemaal niks. Dus ja bij Deportivo uh, nemen ze in die zin natuurlijk ook uh, ja, een, een risico... als je naar zijn ervaring als trainer kijkt. Ja, maar, maar, want heeft hij dan bijgeleerd de afgelopen anderhalf jaar? Ga je dan op cursus als beginnend trainer? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, die die, cursus die, heeft die, die, die speciale cursus heeft hij destijds bij de KVB uh, gedaan. Voordat hij, hij in Milan ging al? al. En wel oh. veel in de voetbal actief gebleven... in commissies van de UEFA en de, en de FIFA en, en dergelijke. En ja, hij heeft altijd heel veel contact gehouden... ook met, met de trainers, met wie hij uh, als speler heeft gewerkt in het verleden. Ja. Over mensen als, uh, als Capello, maar ook bijvoorbeeld Louis van Gaal... dat zijn mensen met wie hij ook afgelopen jaar... gewoon het contact heeft, uh, heeft onderhouden. Maar op het veld heeft hij niet gestaan, nee, dat klopt. Nee. Ja. Blijf even ja. hangen, even de reactie hier aan tafel, uh, Stef. Seedorf weer terug als trainer. Het is toch fantastisch. Dat, dat, dat, dat een van de grootste voetballers die we ooit hebben gehad. Uh, alleen ja, je stapt wel in bij een laagvlieger in Spanje. Je, je gunt eigenlijk zo'n man een, een keer een rustige club... waar die, uh, waar die rustig zijn voetbalfysie niet Ja, maar dan gaat de, de trainer dan meestal weer niet weg. Dat is het, dat is het probleem. Maar ja. dat, dat, dat geur je hem... Ik, ik bedoel, als hij zijn voetbalvisie gelijk staat aan hoe hij als voetballer was... Ja, dan, dan zou ik een seizoenskaart kopen. en ja... Ik heb geen idee wat uh, het spelersmateriaal van Deportivo La Coruña op dit moment is. Ja, ja. Nou goed, uh, we wensen hem uh, het beste. Geef dat maar door. Simon uh, Zwartkuijs, dankjewel. Oké. Okay, <laughs> Goed. Um, dan gaan we um, uh, de even, even over... De, de, die transfersmarkt die is nu afgesloten. Hè. De 31 januari om 1 minuut voor, uh, voor 12. Uh, mocht, mag er geen speler meer van A naar B. Als hij aan de club vast zat. Um, kennen jullie die grap van die speler die naar een nieuwe club ging... die niet ging? Het was vooral de week van de net-niet-transfers. En daarom hebben we... om uh, de boel even op een rijtje te, uh, te zetten... hebben we onze eigen trainerscarousel uh, gemaakt... Uh, het muziekje wat je op de achtergrond hoort, dat hoort. Dat is onze eigen We Carousel, we gaan nemen er even een paar door Zullen we ja. daar Ajax beginnen. Uh, Daan, is maar uh, Amin Younes. Ging net niet naar Napoli. Wat was er aan de hand? Waarom ging het niet door? Ja, dat vraagt iedereen zich af volgens mij. Ja, je moet dan altijd een beetje uh, tussen de regels doorlezen. Maar ik begreep dat zijn vader of zijn moeder gewoon... Ziek, ja, maar wisten ze ja, in Amsterdam dan weer niks van, hè, Stef? Nee, het dat, dat is redelijk schimmig nog. Vanuit Ajax wordt er ook niet meer gecommuniceerd. Dat gaat gewoon vanuit Italië, is dat in de pers verschenen inderdaad. Ik heb alleen het enige wat ik begrepen is dat de nacht heel gelukkig is dat hij terug is. En hij heeft vanavond gespeeld tegen Helmond Sport, Met jonge Ajax. Met jonge Ajax, ja. Ja. Ja. Maar goed, zo als er tragische familieomstandigheden zijn... moeten we dan eigenlijk gewoon niet met z'n allen zeggen van... We laten onze, halen onze handen ervan af en uh, we laten voor wat het is. Dat ja, weet, weet ik nooit. Ja, ik vraag me dat altijd af. Dat vind ik wel een, wel een interessant thema. Er wordt altijd gezegd privé omstandigheden en dan hoor je verder niets. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet nooit, worden we dan geacht het wel te vragen het niet op te schrijven? Ja. Of het niet te ja. zeggen? Of, ja, ik weet nooit wat Goed, daar de... Andere discussie. Feyenoord, Jurgensen. Uh, uh, net niet naar Newcastle United. 17 miljoen werd er geboden. Vinden we daarvan? Marco? Nou, ik denk dat Feyenoord er maar best bij kan houden in deze situatie. Dus, uh, en die hebben het afgelopen jaar volgens mij redelijk geboerd... En, uh, en niet al te veel uitgegeven aan toptransfers. Dus uh, volgens mij kunnen ze het uh, financieel leiden... en uh, sportief uh, kunnen ze maar beter erbij houden. Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat zegt veel over de financiële positie dan. Want dan gaat het goed als je 17 miljoen kan negeren. Nou, volgens mij hebben ze het redelijk opgebouwd de laatste Seven. jaar. Ik heb niet het idee dat het water aan de lippen staat, toch? Kort. Volgens mij uh, had Feyenoord zijn uh, gewoon moeten verkopen in deze situatie. Hij heeft voor de winter weinig gespeeld, gebaseerd geweest. Uh, toch een fantastisch transferbedrag. En Feyenoord ja, kan de landstitel vergeten en om nou binnenboord te houden voor de bekerwensie. En ja, nu gaat die komende zomer de deur uit. Dus ja, ik, ik snap het niet. Nog 25 seconden over die Portugees. Uh, uh, Lumor, ik uh, die niet naar PSV kwam. Stef, een raar verhaal. Ja, dit is het gevalletje zaakwaarnemers en, en clubs. De jongen die uh, kon in Portugal blijven. Hè? Dus die hebben een andere Portugese club. Ja. En, uh, die, uh, ik hoorde dat er wat mensen van PSV op vliegveld stonden. Maar dat te spelen. Net, net niet, net bijna. niet, bijna. Ja. Ja. Oké, okay, tot zover de trainerscarousel bij deze. We gaan het hebben over uh, speelronde 21 in de Eredivisie. Ja, hij wordt een beetje uitgefloten en dat zit niet zo leuk. De actie van Van der Hart die nu risico neemt op een rode kaart. En gaat die volgen jou? Ja, Leemans met de aanloop. Hij zit erin! Het is 1-0 voor VVV uit Venlo en uitzinnige situaties situatie die rondom heen op de tribunes En Wat is het mooi om die mensen te zien? Daar is de volgende goal. De Jong maakt zijn derde. Het zit gewoon lekker in het vel de laatste tijd. ook en, ja Dat is nu drie scoren. Achter de bal Hakim Ziyech, lang niet altijd succesvol. Is gauw op de teentjes getrapt. Ja, ik weet het even mijn emoties. Ik weet dat dat de bevonning is. We zijn dit jaar niet constant genoeg. Ja, bij PSV en Ajax wonnen. Feyenoord verloor. Uh, misschien wel het meest opvallende nieuws van het afgelopen weekend, Stef. Ja, zeker. Uh, de Feyenoord nog steeds niet constant. Maar we, iedereen had wel zoiets na die bekeroverwinning op PSV. Van, nou, er gebeurt er wat. Goeie overwinning. Goeie overwinning, niks op af te dingen. En uh, ja, dan speel je uit in Venlo. En dan uh, op deze manier. En de VV ook nog de nodige kansen gehad. hoor. Dus dat is niet eens uh, het kwam niet uit de lucht vallen dit. Uh, ja, dat is toch wel een uh, enorme deceptie. Uh, de landskampioen hebben we het nog steeds over. ja. Nou, je, Robert zei het net al, 19 punten achter op uh, PSV. Ja, dat, dat, dat seizoen zit er uh, qua eredivisie zit het erop. Uh, ja, je moet hopen op de beker. Dat is het rare natuurlijk. Het kan best zijn dat het einde van het seizoen de Kolsingel vol staat... omdat er een, een, een beker gewonnen is. Zo raar is de voetballerij natuurlijk ook. Maar op dit moment is het heel vervelend of fijn om Feyenoord te te zijn. Ja, Dan, want jij ja, je zei net al met heel veel zicht... ik kom uit Rotterdam. Doet pijn? Nee, ik vraag me heel erg of, of ze gewoon van de zomer niet... Uh, ze, ze hebben vier spelers gehaald, volgens mij. Maar ik denk gewoon niet van het juiste kaliber. Dus uit mijn hoofd, uh, Sint-Juste, Amrabat, Larson en wie vergeet Dix. Dix. Ja, misschien altijd toch uh, iets van uh, nog een, een stap hoger bij te moeten. Maar wie is er dan weggegaan? Ja, van Percy is Kuit, er niet bij. Hij is weggegaan. Uh, Elia is weggegaan. Elia? Ja. Dat is wel Ik bedoel, is er toe die toe was natuurlijk niet. Uh, uh, een heel seizoen, 90 minuten lang, top. Maar die uh, hield mensen wel bezig, volgens mij. Ja. Zijn jullie al de, de, de, de positie van de trainer, van Bronkost? Zijn, jullie, zijn ja, jullie? Ja, jullie in Rotterdam. Oh. Nou, Voor mij uh, kan van Bronkost wel een, uh, een potje breken. En die mag ook wel een keer... Uh, uh, die heeft de Beker en de, de landstitel gewonnen. Hugo Borst, die presenteerde ik langs de lijn gisteren mee. Die zei dat, er, dat hij in Rotterdam nu toch ook wel signalen hoort. En Stef, die knikt nu. Dat er toch ook nu wel signalen komen. Dat krediet wel heel langzaam een beetje op begint te raken. Ja, of, of alleen al bijvoorbeeld achterin. Ik bedoel, gisteren ging het dan over die wissel van Jurgensen, begreep ik. Maar ja. Ja, kijk, ik bedoel, ik vind zelf Tapia wel, wel een leuke speler. Maar ik denk dat hij één linie naar voren moet. Maar hij krijgt bijvoorbeeld. Wat ik begrepen heb, is waarom hij blijft staan. is dus omdat Botteguin en jan arie van der Eyelen nog niet topfit zouden zijn. Maar ik bedoel, kijk, ik vraag me dan af: hoe zit dat? Die, die trainen alweer lang mee. Stef, er wordt naar jou gekeken. Ja, er wordt naar mij gekeken. Ja, ik, ik, ik, ik zie ook niet alle trainingen van Feyenoord, natuurlijk. Maar ik las het verhaal van mijn collega meteen krabben dan vorige week. En dat er wel heel veel onduidelijkheid is. Ook over het wisselbeleid van, van ja. Bronkhorst. Gisteren kwam inderdaad de wissel van Jurgensen. Je moet een doelpunt maken in Venlo. En wie haal je eraf? Uh, je nummer 9. Ja, dat is de eerste die je laat staan. Dan voor, de, van Pesie, ja, voor, voor Van Pessie, trouwens. Voor een andere spits, Voor ja. Van Pessie. Maar dan ja, had dan een Filena eraf gehaald, bijvoorbeeld. En wat jij zegt over Botteguine van de Heide. Ja, die komen terug van blessures. Maar op een gegeven moment moet je ze wel gaan brengen. En wat. wat dus wel leeft in het elftal. Van Bronckhorst heeft ontzettend veel gewisseld dit seizoen. Heel veel, ook door blessures, moet ik er meteen bij zeggen. Maar volgens ook heel veel jongens die geen zekerheid hadden. En als het goed gaat en je wint zoals vorig jaar, dan wil dat wel. Maar je begrijpt ook, als de prestaties tegenvallen... Ja, dan gaat dat een beetje morren. Ik ga niet zeggen dat Van Bronckhorst er nu uit moet. Want we hebben nu ook in de eredivisie gezien. Uh, bij Sparta is het volgens mij niet beter gaan. Bij Twente is niet beter gaan. Nou, bij Ajax... We hebben honden, hè, ze hebben een keer gewonnen, maar bij Ajax zie ik ook nog niet heel veel verbeteringen. Bij een trainerswissel. Maar ik denk wel dat je deze zomer toch was heel serieus moet gaan kijken of je uh, ja, misschien een andere trainer voor Feyenoord één moet ja. gaan zetten. Ja, maar, maar er staat niet... overdag volgens mij. In het ik voetbal uh... staat, er, staat er drie jaar, uh, jaar ja. geloof ik voor. Hè? Ik ben geen voetbalslaggever, maar, maar ik moet er altijd wel een beetje om beginnen, Want het is natuurlijk ook puur waan van de dag. Begin van het seizoen hadden we allemaal Philip Cocu afgeschreven. Zeker. En uh, kijk waar hij nu staat. Uh, misschien niet met het beste spel, maar PSV profiteert gewoon. Ik denk dat ze in Rotterdam heel veel krediet geven aan een trainer die na jaren droogte een club aan een titel heeft geholpen. Dus. Dus uh, volgens ja. mij is dit gewoon puur waan van de dag. Ah, Ik denk dat okay. uh, er eerder over de positie van ten Hag uh, gedonder <laughs> ontstaat... als Ajax niet voor de titel gaat dan uh, dat Van Bronkhorst uh, okay. eruit vliegt. We gaan naar PSV. Luc de Jong is weer terug. Drie keer gescoord gisteren. Is het verrassend nog, uh, Stef? Nou ja Dat is wel verrassend als je vorig seizoen een oogschouw neemt. Want uh, uh, Luc de Jong presteerde gewoon niet. Maar ook gewoon echt niet. Je had een gemiddelde spits uit de Jupiler League. had een beter uh, moyenne dan Luc de Jong vorig jaar. Want echt alles wat hij raakte ging verkeerd. De jongen liep met de ziel onder zijn armen rond. En ja, de laatste weken is het weer de oude Luc de Jong. Zowel qua spel. Hij is weer de kapstok van PSV. Aanspelbaar. Doet zijn ding. Maar hij scoort ook drie keer. En je ziet dat er een last van zijn schouders is afgevallen. En ik moet zeggen, ik vind dat wel ontzettend knap. De jongen heeft echt in een heel diep dal gezeten en hij is ja als je zo terug kan komen dat is ook topsport hè dat je dat ook kan dat ja, je en je... twee keer een transfer misgelopen precies ja, de, de, de, ook die teleurstelling moet je dan mee omgaan en ik, de, ik las het interview in ons blad van de week ook, ook dat die, uh, hij was niet boos hij was teleurgesteld en hij heeft heel veel over gesproken met Luc Niels, Ruud van Nistelrooy, nou daar heb je wel wat mensen om je heen ook met zijn broer Siem die hem dan ook heel goed kende. We praten en, niet meer over voetbal zei hij. Nou dat, dat was nou, wel luk. over, nee maar dat was wel over zijn dat het niet lukte. en oh, dat oh, wel ging dat ging en wel. zo. Okay. En dat, ik, ik, ik, vind dat, ik, ik heb het van dichtbij meegemaakt. Ik, in die tijd volgde ik PSV ook. En ik heb die jongen, die trainde als een, als een beest. En die, die ging het keer. Alleen, soms lukt het gewoon niet. Nee. En, en toch knap dat En daarna komt hij toch terug. Marco, jij wil iets zeggen? Ja, transfer misgelopen. Nou ja, in mijn optiek, je wilt toch niet naar Mexico? Volgend jaar speel je gewoon Champions League. Nou, Robert was net in Mexico. Was hartstikke leuk daar, toch? Ja, is dus lekker weer. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, maar voor het voetbal hoef je het niet heen. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat hij daar, dat, dat hij daar uh, uh, naartoe wil. Want het is wel een ervaring natuurlijk. Ik bedoel, uh, de Club Amerika waarin hij naartoe ging, die speelt in het Aztekenstadion. Nou, ik ben er ook geweest. Dus, <lacht> het is wel een stadion waar je wel wil voetballen, hoor. Het was natuurlijk een mooi moment misschien om die onzekerheid weer wat weg te raken. Maar ja, ja, maar jij ja, ja, raakt hem wel uh, in de vergeetlijn. dat ben ik wel een misschien beetje Misschien heeft PSV eetje. indirect ook wel weer hem het vertrouwen teruggegeven door hem toch uiteindelijk gewoon weer in de armen te slaan ja. en, ja. en, uh, en Champions League, nou ja. moet je maar afwachten. Hè? Zelfs als je kampioen wordt, ja. kun je ja. nog ja. een Champions League, dat is dan uh, ja. Ja. Maar het is ook wel een beetje de, de, de kritiek. En hij geeft aan, hij begreep heel goed de kritiek van de media. Want hij begreep ook de man die altijd scoort en niet meer scoort als spits van PSV, dan, dan, ja. dan komen de vragen. Maar het is ook wel lekker als je dan een klein beetje kan vluchten, hè. dat je opnieuw kan beginnen. Dus dat je ja. in Mexico, waar dan ook, ik vermoed dat ze daar ook niet heel slecht betalen. Uh, maar als hij zo doorgaat, en stel dat hij kampioen wordt met PSV, wat zomaar kan, ja, dan verwacht ik nog dat hij komt. ...om de zomer alsnog zijn transfer krijgt. Is alles ja. weer anders. Ajax 3-1, uh, Nak Breda. Daar hoeven we niet uh, te lang over te praten... ...maar wel over het gedrag van Ziyech. Daar ging het uh, na afloop heel erg over. Vandaag heeft hij sorry gezegd... Hè, ...voor het feit dat hij uh, zo reageerde... ...op het feit dat hij werd uitgefloten op het veld. Wat was jullie reactie toen jullie het zagen? Dan? Nou, Ik was gisteravond wel echt heel laat thuis, moet ik zeggen. Om, om een uur of twaalf heb ik het even teruggekeken. Want je zat bij... Uh... Ja, dat was zeker. Valkenburg-Rotterdam, het is wel even. Ja. Uh, en ik heb teruggekeken. Ja, ik moet zeggen, ik vind... Er is heel veel ophef, ophef over. Uh, het, het mag niet. Ja, ik, ik, ik hou wel een beetje van spelers die af en toe hun kont tegen de krip gooien. Wat ik me wel afvraag is... Kijk, Ziyech is de beste speler van Ajax. Dat leidt ook geen twijfel uh, maar je vraagt je gewoon af, hoe goed, hoe goed is die echt? Ik bedoel, misschien dat het niveau in Nederland ook wat uh, de, de blik wat vertroebelt. Ik bedoel, kijk, als hij nou ook bij uh, de nummer 4, 5, 6 uit Engeland... of uh, de nummer 3, 4 van Duitsland de sterren de pannen van het dak speelt... <lacht> ja, weet je, dan, dan is het natuurlijk helemaal het niet erger, als je een keer je, je eigen supporters tot, tot de orde roept. Ja, maar, maar ik Marco, Marco wil wel wat zeggen, volgens mij. Ja, het is niet handig en het zijn natuurlijk maniertjes... die toch een beetje een vorm van disrespect uh, uitstralen naar het publiek. En uh, volgens mij was hij bij Twente ook geen liefertje. Dus wat dat betreft uh, herhaalt het zich. Um, ja, ik denk dat je gewoon uiteindelijk jezelf tekort doet op deze manier. Ja. Goed, we gaan uh, wat anders doen. Het IOC is boos op het KAS. Het KAS andersom weer op het IOC. En ook de Russen zijn niet blij. na allerlei schorsingen, beroepen en rechtszaken... is nu eindelijk duidelijk welke Russen onder de neutrale vlag... zullen meedoen aan de winterspelen in Pyeongchang. Het zijn er in totaal 168. Ja, wie, wie snapt het toch na deze inleiding? 100, ik dacht 169. Oh, daar dus nee, is er ineens nee, er nee, afgevallen. Er, nou, ik ja. heb hier staan 1808, dus Ik heb het ook niet allemaal geteld, hoor. Maar het is wel een soop aan het worden, hè? Ja. Uh, Marco? Nou, het is zeker natuurlijk een soop dat je aan de ene kant zegt... we sluiten Rusland uit en je laat 169 toe. Dat zegt al genoeg. Want uh, vier jaar terug waren het 204 en dat was toen een record. En daarvoor zat het allemaal op dit niveau. Dus eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Uh, maar IOC mag het ook zichzelf aanrekenen. Ik bedoel, wat de KAS doet is op zich heel terecht. Die hebben naar procedures gekeken. En die komen tot een zuivere toetsing. Zeggen daarbij ook, het gaat niet over schuld of onschuld... om doping vergrijpen, maar gewoon procedureel. Heel zuiver getoetst. Maar IOC had dit al veel eerder moeten voorkomen... door in Rio al uh, palenperk te stellen. Maar die procedure, wat is, er dan, wat is dan de essentie van, van het feit... dat de IOC deze zaak heeft verloren? Nou, KAS heeft gewoon gekeken naar, uh, is het heel aantoonbaar zeg maar dat het, dat het doping is geweest... of zijn het randzaken... die mee hebben gespeeld in de afweging. Het is een soort groepschorsing, hè? Ik bedoel, er wordt gerept van dagboekaantekeningen... van Rotschenkov. Dus dan is iemand niet betrapt. Iemand is ook nooit... met abnormale bloedwaardes... Uh, uh, geconstateerd. Maar uh, komt voor... In, uh, in de dagboek... van Rotschenkov. Vatkulina heeft Rotschenkov van gezegd... als je kijkt naar haar wangen, dan duidt dat op dopinggebruik. Ja, ik bedoel... Dat is voor een rechter niet, handha niet te handhaven. Ja. Simpel. Ja, we hebben maar als... Eén, één schaatser heeft zichzelf afgemeld, Graaf. Ja, da daarom ja, zijn ze van 169, ja, 168. Ja. Ja, heel goed. Um, um, ja, het, het, het, het KAS maakte de schorsing ongedaan van, ook van schaatser, bijvoorbeeld Vatkolina en, en Skobrev. De IOC uh, weer die groep die nog niet is gestopt, toch weer van de Spelen... op basis ook van aanvullend uh, bewijs nu, hè, dat is vandaag bekend geworden. Extra testresultaten uit de jaren 2012 en 2015. Dat denk ik... Had dat dan op tafel gelegd voor die kastzaak? Nou, sterker nog, wassen neus. Want dat had je dus ook voor Soetsie op tafel kunnen leggen. En dat heb je toen niet gedaan. Omdat dan de spelen natuurlijk op voorhand geruineerd waren. Maar dat weet je dus natuurlijk niet. Dit, want er, nee, voor het dit, dit, waar, die dit, testresultaten dit, er nog niet op dat moment. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Die waren wel, maar dit, dit is gewoon een magspelletje. Ik bedoel, uh, wie, wie plast nu het verst? Maar de OEC bepaalt natuurlijk uh, wie er op zo'n spelen uitkomen. En, en Kras heeft ook aangegeven... we hebben het niet over schuld of onschuld. We hebben gewoon naar de procedures gekeken. Ja. Dus ze hebben feitelijk geen uitspraak gedaan... of het uh, uh, op doping betrapt is of niet. Ze hebben puur gekeken op basis van wat hier ligt... is het juridisch gewoon niet hanteerbaar en andersom. Ja. Um, maar kijk... IOC heeft zichzelf in de nesten gewerkt... door uh, eigenlijk al jarenlang een beetje de boel af te houden. En Thomas Bach wil het liefst eigenlijk alle Russen op te spelen. En nu hij uh, uh, eigenlijk een beetje kleur heeft bekend... en meegegaan is met de publieke uh, kritiek... Uh, wil hij nu niet meer terugdijnen. Te Dat begrijp ik ook wel. Ja, zullen we even luisteren wat hij zei over de beslissing van het KAS? KAS, herhest... Uh, uh, to uh, change its in structure in a way that uh, it can ensure. En dat het kan better manage. De uh, quality en de consistentie van uh, its uh, uh, jurisdiction. Ja, hmm. Bach is dus van het TOC, behalve heel vaak, euh, zegt hij: dat er hervormingen nodig zijn bij het KAS. Het tribunaal moet in staat zijn om de kwaliteit en de consistentie van de juridictie te kunnen garanderen. Het klinkt een beetje als een UCI, voorzitter. Ja, hij zou het goed doen bij de UCI, denk ja, dat is Volgens mij, uh, het gaat de hele tijd om, om lef, weet je waar het aan ontbreekt. Van, bij de bestuurders. Ja, ze durven natuurlijk niet hun nek uit te steken. Wat je natuurlijk... Maar het IOC doet het wel, die steekt ze net uit... en die wordt vervolgens gecorrigeerd door het kans. Ja, maar ook rijkelijk later. Ik bedoel, ja. dat was nou niet. Uh, dat was nou niet. Wat je altijd in de normale mensenwereld ziet, zou ik maar zeggen, gewoon in het bestuursrecht en het strafrecht is. Daar, daar zie je dat wetgeving wordt ook getoetst door uitglijers. Dan ontstaat een, uh, een arrest. Of, uh, weet je, en, dan, en dan wordt daar later weer de wetgeving op uh, uh, aangepast. Of dat, dat wordt aangehaald in, in uitspraken. Ik heb het heel erg het idee dat, dat, dat, in, bij, bij de, dat in de sport. Mensen die uitkleis niet aan durven, daar valt ook van alles voor te zeggen. Want het zou je onnoemelijk veel geld kosten. Maar daardoor uh, ontstaat dus eigenlijk ook geen uh, jurisprudentie. Nee. Nee. Maar, maar in dit geval, wat mij opviel toen ik dit hoorde: is dat Bach heel erg uh, het kas aanvalt nu. En zegt van ja, zij, zij moeten het veranderen. Terwijl de kas. Eigenlijk, het kan eigenlijk alleen maar kijken of de procedures die door het IOC in het leven zijn geroepen, of die wel goed worden gehandhaafd. Ja, het spure... Dus ze moeten toch de hand in de eigen boezem steken, lijkt mij. Pure ik. Inderdaad, uh, eerst zou de IOC in het verlengde wereldantidopingagentschap agentschap Waarde gewoon echt de hand in de eigen boezem moeten steken. Dan mag je deze discussie voeren. Kas eh, toont eigenlijk gewoon het brevet van onvermogen van IOC aan. En hmm. dat is natuurlijk gevoelig en is pijnlijk. En dan ga je van je afslaan. Ja, maar ik moet toch ook echt denken aan de UCI... waar eigenlijk hetzelfde speelt. Kennelijk is het gewoon te ingewikkeld om die doping goed te bestrijden. Dat kunnen we kennelijk niet met z'n allen. Nou, kennelijk is het ingewikkeld om vanaf het begin consequent te zijn. En als je die consequentie loslaat. Maar dan kan een rechtbank toch ook dus kunnen voor En kunnen Kas is heel consequent. Kas zegt gewoon: er ligt niets. Ja. En wat er ligt. Dat moet je hard maken. En ja, dat, dat doe, doe je, je niet. niet omdat je iedere keer eigenlijk de hele procedure en de beslissing en besluitvorming voor je uit hebt geschoven. En dan kom je in deze situatie en dan ga je op het laatste moment ga je een halfbakken beslissing nemen. Nou ja, eigenlijk zeg je: het kast kunnen we wel vertrouwen. Dat is wel een goed instituut. Nou, langzamerhand. Nou, het, het, het KAS is de meest onafhankelijke uh, organisatie in deze. Okay. Dus die heeft het minste belang bij wat hier nu gebeurt. En WADA uh, en IOC hebben gewoon eigen belang. En vooral het belang van hun eigen falen uit het verleden. Ja, WADA is natuurlijk ook vreselijk in zijn hemd gezet uh, door dat gat in de muur. Uh, Zeker. En hun, en hun laboratorium. En vooral, um, en vooral de klokkenluiders die zich al gemeld uh, hadden. Ja, en, nu, nu, nu is het zo dat. Wat zou je zeggen, sorry dan? Nou ja, ik vraag me altijd af. Dit is, altijd, het is ook een soort uh, prelude hè? altijd, dus weet je, dat is net als in het wielrennen en dan ja. nu met spelen en dan, Kort voor de tour komt er ja, altijd weer een dan vrijdag een is de openingsceremonie ja. en dan ja. is de vraag, zijn de stoelen wel verwarmd en is het maar 17, en dan gaan we allemaal kijken. Ja, nou ja, toch, maar dit is toch wel, vind ik toch wel een ander verhaal. Uh, dit is toch echt ja, wel een groot verhaal. Mijn vraag is denk jij dat er minder mensen kijken? Als uh, Kramer nou, meedoet niets. Nee, nou ja, 15 nee, februari, 12 ja. uur volgens mij, zit iedereen voor de buis. Dat is 10 nou, uh, uh, kilometer? Ja, dat is 10 kilometer. Ja. ja, maar goed, de, de, de, de, de, nog even over de Russen. Die mogen dan wel meedoen. Maar uh, dan mogen ze. Kijk, wat hebben we ook weer voor regels? Ze mogen hun Volkslied niet meezingen. Ze mogen geen Russische vlag aannemen uit het publiek. En ja, dat, dat, gaat, dat ga je echt merken. Ze mogen ook niet tweeten. Nou ja, dan kun je het goed thuis blijven natuurlijk. Ja, ja. Het ja. ja. mooiste is, als ze het podium opkomen, worden ze aangekondigd als onafhankelijk atleet van. Nou, oh, dat wel, ja. En jongens, vergeet het niet, na Amerika en Duitsland... heeft Rusland de meeste sporters daar rondlopen. zou je ook niet meer zeggen, na al die schorsingen. Maar dat doen 168 Russen, maar dat is heel veel. Nee, daar komen we niet aan. <laughs> dat gaan wij niet halen. Nee. Nee, maar het zijn niet de beste, geloof ik, hè? De beste Russen? Nee, de, de meeste medaillewinnaars zijn inderdaad uh, thuisgelaten... of uh, waren al gestopt. Ja, dus het is meer voor de sier dan dat ze meedoen. Of vocht de Olympische gedachten... meedoen is belangrijker dan ja. winnen. Even de cocktail afwachten. Oh, ja. Wie weet wat ze nog uh, kunnen vinden. Nou, goed. Uh, ben benieuwd wat voor nieuws hier nou weer over uh, naar buitenkant. Het is bijna half elf. NPO Radio 1. De beurs in New York heeft het grootste verlies in jaren geleden. De Dow Jones stond halverwege de handelsdag 1600 punten lager... en sloot uiteindelijk met een verlies van bijna 1200 punten. De grootste daling sinds 2008. De bitcoin is nog geen 7000 dollar meer waard. Half december was de cryptomunt nog 20.000 dollar waard.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 langs en omstreken. Stef de Bond is hier van VI. Marco Knippen zit er ook nog, onderzoeksjournalist... Uh, ook van het Noord-Hollands Dagblad, hè, daar werk je ook. En Dan Hakkenberg van het uh, AD. Zometeen de KNVB. We kijken ook nog even naar uh, de Superbowl van afgelopen nacht. Maar eerst de eerste Davis Cup. Wel even, hinder een stuntje in de lucht. En dan vooral dankzij Timo de Bakker. Maar uiteindelijk konden de Nederlandse tennissers... in de eerste ronde van de Davis Cup... toch niet verrassen tegen Frankrijk. Manarino kwam in naar het net en het was Timo de Bakker. die met een spagaat naar zijn backhand toe ging. En die bal er werkelijk langs, joeg! Deze Davis Cup is gewoon speciaal. Je weet dat dat, dat dat ranking in die opzicht wat minder doet. Nou, dan nu een ace. Robin ging iets te vroeg naar buiten. Verwachtte die bal naar zijn backhand. Ja, en dan is het gewoon zo zuur dat je in die vijfde set En ja, eigenlijk ja, in ieder geval nog een tijdbrik... Uh... Haalt. Wat een partij. Hij had 2-0 voor kunnen komen. Hij had het ook in 4 sets kunnen verliezen. Dit is de, toch een heel goed weekend geweest qua spel. Nederland zat er in alle partijen dichtbij. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ja, Oranje Vloor met 3-1 en moet zich later dit jaar zien te handhaven in de wereldgroep. Grote teleurstelling, uh, Marco? Nee, teleurstelling niet. Eigenlijk in de lijn der verwachting... Um, Jammer dat uh, Hazen zijn uh, rol als kopman... Uh, want dat is hij natuurlijk gewoon niet kan waarmaken. Maar ja, aan de andere kant tien een half uur op de baan staan. 13 sets, Hij heeft er wel voor gevochten. Oh ja, hij had ook kans om te winnen. Nou ja, vooral in die dubbel natuurlijk. Als ze die gewonnen hadden, dan had die Manorino, denk ik... Uh, uh, anders staan spelen in die uh, beslissende vijfde pot. Want ik denk dat Kasker me wel uitgetrokken had tegen Timo de Bakker. Uh, dus dan had het echt wel een andere vijfde set kunnen zijn. Ook omdat Hazen dan natuurlijk dan echt wel wat... Uh, bloed geproefd had of bloed gevoeld had. Ja, ja. dat kan hij zelf ook meer misschien. Timo de Bakker won wel zijn singlepartij, uh, Stef. Nummer 369 van de Wereldknap ja dat is ontzettend knap ja ik, ik, ik vind het zo jammer ik de tennis fantastische sport In het verleden natuurlijk een paar grote Nederlanders gehad maar het, het is zo ver afgezakt dus we zijn eigenlijk al best wel enthousiast nu over deze prestatie wat ook best wel knap is alleen niet de eh, Nederland. Nederland zijn we enthousiast over daarom en niet te vergeten dat ze ook niet met een A-team speelden hè dat, dat, dat ik wil niet allemaal downgraden hier maar het, het, het, maar doe je wel even dat Fransen you. bedoel je de, ja ja, ja dus, dus om aan te geven het, het, zo denk ik, het is het niet maar het, het is het zou zo leuk zijn als dat is een beetje het gevoel dat ik bij het Nederlands tennis altijd heb van en dan hoor ik ook eh, ik zie dan een, een, een ...berichten van, van Raymond Sluiter en zo voorbij komen. Van, het zie je wel, Het talent, potentie is er wel. We willen zo graag, maar ja, eigenlijk uh, is het al een klein wondertje... ...dat we in de wereldgroep zaten, als ik het zo uh, inschat. Ja. Ja. De bakker, kan dat in de Davis Cup dus wel? Alleen in de Davis Cup. Alleen in de Davis Cup. Een sfeergevoelige jongen, en zodra hij hem weer loslaat in het circuit... Dan stapt hij toch vaak in de valkuil. Kijk, het is, het is gewoon zonde. Het is een jongen, natuurlijk, in 2006 junioren. Titel Wimmelden gepakt. Vreselijk goed talent. Goed begeleid, eigenlijk, de jaren daarna. Maar wat je wel ziet. En dat is echt wel de Achilleshiel gebleken. van de afgelopen decennium in het Nederlands tennis. Is dat ze eigenlijk zodra ze als senior de toer op moeten. worden ze ook meteen. dan staan ze op eigen benen. En daar gaat het eigenlijk meteen fout. En daar is het zeker met Timo de Bakker fout gaan. Maar hij mag het zichzelf ja, wat, wat, wat gaat er nou aanrekenen. Nou, in zijn geval was zo haal de top 30 in 2010, meen ik. Stond toen nog tegen Djokovic spelen op Roland Garros. Uh, maakte toen alleen de fout dat hij uh, uit angst... zeg maar voor het trekken van een tand uh, terugging naar Nederland. En niet besloot zijn positie te consolideren. Maar uh, besloot er wat langer uit te gaan, ook door een... Uh, door, uh, zeg maar, verdoving. Waardoor je natuurlijk de tijd niet kan spelen. En, dat, hè, en daarna raakte die in de greep van drankzucht en gokverslaving. En toen was het gewoon klaar. Ja, het is een jongen met een getroebleerde jeugd. En uh, die gewoon moeite heeft om in het geurslaaf te zitten. En uiteindelijk krijg je dat ook als begeleidingstaf... dan niet voor elkaar dat zo'n jongen toch weer... Het niveau haalt dat eigenlijk heeft. Nou, ja, wat kan je, ziet, je ziet dat jojo-effect. daar komt wel terug steeds naar 150, 100. Maar je moet natuurlijk niet vergeten... dat uh, tennis mondiaal gezien is gewoon moordend. Als je daaruit wegvalt... Dan, dan kom je niet zo snel meer terug. En dan is wat dat betreft Hazen... een hele calculerende, slimme jongen. Die gewoon doorheeft... als je eenmaal wel in die top 100 staat... en je haalt geen vreemde fratsen uit. En je pakt af en toe je partijtjes... en je verliest niet op uh, kleine toernooien. Dan blijf je gewoon jarenlang in die top 100. Ja, en dan doe je het dus al met al goed. En dan doe je het al met al goed. In ieder geval dan financieel boer je goed... waardoor je gewoon je carrière lang kan volhouden... als je je lichaam ook goed verzorgt. Maar ja. lopen, lopen wij meer talenten mis dan door de begeleiding? Want die zegt nou, we hebben een... vooral bij de, de vrouwen hebben we heel veel talent misgelopen. En dat zijn inderdaad echt letterlijk meiden die uh, op hun achttiende instapten. Sommigen die, die waren echt uh, op dat moment uh, schurkt aan tegen de junioren wereldtop. kijk bijvoorbeeld naar René Reinhardt, die heb ik nog van dichtbij gevolgd. In februari, in november wordt ze prof. In februari verslaat ze bijna naar Ivanovic in de Fed Cup... toen de nummer twee van de wereld. In augustus kondigt ze haar afscheid aan. Dan gaat er iets fout in de begeleiding volgens mij. En dat zijn allemaal meiden achttiende instapten... 19e afgeknapt op het metier. Hm. Wat doe je dan als bond? Volgens mij ja, iets niet goed. Een hele korte carrière dan. Hm. Ja, op ja, een jaar. Er zijn nog uh, twee wildcards, begreep ik? voor uh, de ABN de, de, de, de bakker, nee, niet meer dus. Want De bakker, uh, die heeft die wildcard gekregen volgens mij. En is een Griekse sporen. Oké, daarmee zijn ze op ook. Ja, oh, sorry, ja, ja dat het het waren zeg ja. maar de twee wildcards ja. die voor, voor echte toppers uh, gereserveerd waren. Maar nu die zich niet uh, hebben aangediend, uh, nou, dan gaan ze vaak uh, naar Nederlanders. Ja, ja. Maar goed, uh, we, we, hebben toch wel, we hebben toch wel een beetje genoten. Ik vond het wel een mooie partijen hoor. Uh, Zeker, gisteren. Zeker die, die vijf zetten van, van Robin Hazen. Vind je het te somber, het gesprek? Ja, ik vond het ja. een, beetje, een beetje te somber. Sorry. Du dubbel, dubbel was ook van hoog niveau. Ja. Nee, bedoelt, het waren eigenlijk echt twee dubbelkoppels tegenover elkaar. En dan freekt het zich misschien toch dat er een enkel speler tussen zit... die gewoon al een zware vrijdag achter de rug heeft. Waardoor die net niet kan te, uh, doordrukken als zijn maatje naast hem wel uh, staat te vlammen. Ja, ja. We gaan even terug naar afgelopen nacht. Minneapolis, Minnesota, this one's for you. You never understand. I'll never beat you. Ja, Mooi toch? Ja. Nou, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik heb vannacht tot twee uur zitten kijken. Toen uh, we zeiden mijn ogen echt van nou, je moet morgen werken, zou je niet eens je bed in gaan. Toen heb ik het opgenomen, heb ik de rest heb ik vandaag gekeken. Maar ik vond. Ik vond het uh, echt geniaal die.. Uh... Uh, het optreden van uh, Justin Timberlake. Hey, hebben jullie iets van teruggekeken of iets van gezien of niet? Ik, ik, ik moet de, zeggen, de uh, Ja, ik, ik werd vanochtend wakker en ik wilde uh, graag de wedstrijd terugzien. Maar ik in elk uh, nos NOS en overal waar ik naar keek zag ik alleen maar Justin Timberlake uh, liedjes zingen. <laughs> nou, kan dat ook, fantastisch... ook met de rechten te maken hebben? He, nee, nee he? dat, dat heeft nee? met de rechten te maken. Nee. Dat is echt een kwestie, Want die lag volgens mij, bij Fox. Uh, Justin Timberlake deed het fantastisch. Laten we dat dan maar even benoemen hier. Maar ik ben blij dat ik later vandaag ook nog wel de samenvatting van de wedstrijd gezien heb. Want ja. het is wel een ontzettend spektakel geworden, waarbij ik toch afvraag hoe belangrijk sport nog is. Maar... Het, het was een enorm spektakel, maar het feit dat ik het vannacht heb opgenomen en het vervolgens kon uh, doorspoelen, daarmee realiseerde ik mezelf ook. Uh, de, de, de, en, en die ergernis van het eerste gedeelte dat ik live heb gezien, die enorme onderbrekingen en de periodes dat het, dat het stil ligt en de vaart uit het spel gaat, uh, dat levert voor heel veel mensen wel een vorm van ergernis op. Snap jullie dat? Ja, ik denk dat het wel te begrijpen is. Ik... Uh... Ik ben, dus ook niet voor, ik ben er niet voor opgebleven en ik, ik kan het dan ook niet helemaal nakijken. Hmm. Zij nou dat je het opgenomen had, gewoon ja. een oude wet met een videorecorder? <laughs> nee, gewoon met een hard, met gewoon op een hard schijfje, gewoon dat je oh, terug kan nee. kijken. Dat dat ja. nog kan, dat wist ik helemaal niet. Ja. Ja, maar complimenten ja, wel voor Justin Timberlake. Nou, ik bedoel, Zeker. prinskoffer. Dat, dat moet je wel durven. Ja, dat moet je wel durven. Ja, je wel durven. Hij ik is bedoel, opgegroeid uh, in die stad, hè, ja, Ik denk dat 9 van de 10 artiesten met een ander vanaf blijven. Ja. Maar, het, ja. maar het, het is wel de topsportcultuur wat jij opmerkt. Ook met het, met het, wacht, ik had toevallig van de week Kelvin Leerdam aan de telefoon. Voetballer van uh, Feyenoord, van Vitesse, die nu in Amerika. En die geeft ook aan dat, dat het gaat toch echt vooral om de show. En uh, ook die, die, die rustmomenten. die wij niet uh, als wij voetbal of wil of wat dan ook kijken. Dan willen we, dan moet het doorgaan. dit moet het sneller juist met de nieuwe regels. De mensen daar zijn een dagje uit. En die gaan lekker een biertje halen en een hoddokken eten. En uh, er gebeuren dingen op de grote schermen. En de, de dames dansen en de muziek wordt gespeeld. Ja, de Amerikanen vinden dat wel mooi. Ja, ik, ik, ik heb dat ook. Het duurt mij te lang eigenlijk. Ik wil... Dat ja, maar is, ik wil het ook wel zien. Want ik vind die sport ook wel fascinerend. Ja, maar eigenlijk wil je de hoogtepunten zien. Eigenlijk wil ik het in tien minuten dan zien. Ik wil de... De touchdowns zien en zo, dat vind ik wel tof. Man. Ja, ja, ja. Nou, nou. Dat, dat is het. <laughs> maar hadden jullie een voorkeur voor hè, want de, de, de New England um, uh, Patriots. Patriots? Die werden verslagen um, met uh, 41 tegen uh, 33 door de Philadelphia Eagles. Die wonnen hem voor het eerst. Zeggen die namen jullie iets nee, of, nee, of gaat nee, het ik echt volledig zeggen dat zeggen in dat voorbij? Ik, dat ik, dat ik, ik heb geen sjaaltjes kunnen vinden. Uh, nee, dit is echt. Uh, Marcus, je op, maar jij gaat, op, jij gaat me ja, dan niet vertellen uh, dat je de aanloop uh, ook bij hebt gehouden? Nou, nou, ja, nou ja, dat ja, ga dan dan ik, ik dus wel zeggen. Want ik heb in de in de voorbeschouwingen zat op Fox Sports 2... zat een uh, Amerikaanse voorbeschouwing op uh, de Super Bowl. Met echt, heb je ook gezien? Een ja, stukje een stukje gezien. Fenomenaal, met al die spelers met microfoontjes en je kon alles meeluisteren en alles. Ik vond echt, ik vond, ik heb echt genoten genoten, echt waar. Ja. Ja, ik ben er niet voor opgebleven. Ik begrijp wel die fascinatie. Mijn chef is er wel voor opgebleven. Maar ik was vooral geschrokken na het lezen van het Volkskrant interview... en het, en het profiel in de New York Times van, van het hersenletsel... wat ja. uh, deze spelers oplopen. Maar dat, dat is een, dat is al een is wat ouder een, verhaal volgens mij. is een mij. oude verhaal, maar nu uh, ik het verhaal Harold Hasselbach las... en zag dat de Boston University 111 overleden ja. NFL-spelers... op zijn positie heeft... Uh, gecontroleerd en dat de 110 Hessenletsel hebben opgelopen, dan moet je toch wel afvragen of infotainment het dan nog wel waard is om het ja. zo te brengen. Volgens mij is daarin ingegrepen en als ik het goed heb gaan ze nu in ieder geval bij die jeugd uh, de tackles uh, verbieden. Maar dit doe ik nu even, dat, ja, dat ik het eerst gelezen had. Dat ik uh, begreep wel de schets van Harald Hasselberg dat hij gemiddeld er tien hersenschuddingen per jaar opliep... en dat hij ja. bij zijn zoon eh, dit jaar maar twee had geconstateerd. Ja. Dat vind ik voor jonge kinderen toch nog wel erg veilig. Ja, nou, overigens okay. gisteren ook weer een ernstige tackle... bij een jongen oud ging. Ik weet niet Steph, of jij die ook gezien nee, hebt. Nee, maar de, op dat moment dat het gebeurt... staat er in één keer weer een reclameblok uh, klaar. Wordt er weggeschakeld. Ja, ja. En kom je terug. En ik heb geen idee verder hoe dat met die jongen is, uh, is afgelopen. Maar dat kan ook aan mij liggen. We gaan terug naar het voetbal. Zojuist heeft trouwens uh, uh, Deryl Janmaat gescoord... Hij speelt op dit moment met Watford tegen Chelsea... en hij maakt het dus juist 2-1, vijf minuten voor thuis. Chelsea met tien, hè? Chelsea met tien, man. Maar net uh, gelijk gekomen en nu toch weer uh, voor. We blijven bij het Nederlandse voetbal. De KVB krijgt steeds meer vorm. De aanstelling van Ronald Koeman als bondscoach komt eraan. Morgen wordt hij gepresenteerd met als de nieuwe technische man... Nico-Jan Hoogma. Stef, jij bent soms te vinden bij Heracles. Hoe wordt daarover Hoogma gesproken? Ja, vol lof, vol lof. We hebben natuurlijk uh, bij Heracles... denken veel mensen toch aan Jan Smit, de voorzitter... die daar uh, ja, de lang heeft rondgelopen. Maar sinds de 7 is Hoogma... daar de directeur. Dus die is ook uh, ja, al uh, 10, 11 jaar verantwoordelijk voor het gevoerde beleid daar. En Heracles was een, een klein provincieclubje in de Jupiler League. Er staat nu een fantastisch stadion, Europees voetbal gehaald recent. En een stabiele middenmotor. En dat is ook zeker uh, ja, toe te schrijven aan Nico-Jan Hoogma. Wat zijn zijn kwaliteiten? Wat kan die? Uh, dat, dat, dat, dat is vrij breed. Kijk, in, in, in voetbalzin, uh, als je kijkt naar wat hij wat, wat, wat op voetbalgebied gebracht heeft bij Heracles, dat is een, een duidelijke voetbalvisie. Um, jonge talenten wegplukken uit de Jupiler League. Amateurspelers. Zo, niet van Niemeijers, die doen mijn topscore. Vorig jaar uh, werkte hij nog in de autogarage. Uh, gewoon weggehaald bij de, bij de lokale amateurclub. Dus oog voor talent. Scouten? Uh, scouten, dat zit er goed in. Maar uh, als je meer kijkt naar, naar de persoon, hoogma. Het is een, een no-nonsense type. Iemand die duidelijke mening heeft... Uh, die ook zeker ventileert, zowel in Almelo. maar ook bij de KVB al. als, uh, als directeur van Heracles dat altijd gedaan heeft. Ja, en uh, ja, voor, een, voor een duidelijke voetbalvisie staat. heeft in Duitsland gevoetbal lange tijd. Haas V. Denkt ook wel een beetje Duits. We hebben heel lang geroepen. misschien moet er wel een, een buitenlandse trainer. of directeur naar de KVB komen. Nou, ik denk dat je met Hoogma misschien wel het beste van beide werelden. Een halve hebt. Duitser hebben we. Ja. Ja, som, in, in, in de positieve zin van het woord. Ja. dat iemand nu slechte uh, de dingen nee, denkt. Nee, maar nee. Uh, hij heeft wel een beetje Duitse mentaliteit. En dat is doorpakken... en ook van, van spelers, maar ook van medewerkers... meer verlangen. Geen voetballers die meer om tien uur... op de club, club komen met een toilettasje en om twaalf uur meer naar huis gaan. Maar uh, beelden terugkijken... Uh, extra trainingen... Uh, technologieën. Ja. Uh, en dat voor zo'n klein clubje. Ik vind dat wel mooi. De, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van het KNVB is... Jan Smit, de voorzitter van Heracles, die zou wel pittige gesprekken hebben gehad met Jan Smit. Nou, dan is het in eerste instantie is het de heer Gudde geweest... die over de aanstelling ging. Maar Jan Smit heeft uiteraard <coughs> de naam van uh, Nico jan Hoogma laten vallen. Kijk, in eerste instantie is er veel gesproken met Louis van Gaal. Dat is toch een beetje het klankenbord op dit moment van de KNVB. Nou, Fred Rutte was in beeld, daar is meegesproken. Die, die, die, die zit in Israël nu, uh, bij Maccabi, bij Moallag. Nou, dan kom je uit in de categorie uh, Gerard Nijkamp, Peksvolle, Nico jan Hoogma... Mannen die zich uh, wel bewezen hebben bij nou, misschien iets minder grote clubs... maar wel een duidelijke voetbalvisie hebben nergens voor staan. En ja, dat Jan Smit uh, toevallig uh, ook naar de KVB zegt... ja, ik zou daar niet al te Moet veel af te zoeken." Nee. Ik heb geen enkele kritische nood over hem gehoord of niet, ik Jan Hoogma. Ja, Het viel nee. er inderdaad, Marco, op, ja, Marco het inderdaad ook op dat, dat hij veel krediet krijgt, eigenlijk alom. En dat niemand ook inderdaad over die belangenverstrengeling begint. Misschien met Jan Smit, maar op zich is het logisch. Als je goed met iemand gewerkt hebt, je kent zijn kwaliteiten. En het is eigenlijk ook het eerste wat, uh, waar ik aan dacht, no nonsense. En ik denk dat je dat na alle ellende in de nabije verleden... dat je daar denk ik wel even behoefte aan hebt in Nederlandse voetbal. Gewoon iemand die redelijk consequent oogt. En, en was is van uh, sterrenlures. Ja, Aan de goed, andere kant klinkt natuurlijk ook heel erg de roep om. Uh, ja, er moet wat gebeuren, toch? Het ligt op zijn gat. Ja. En ja, Jemke, denk, denk jij dat dat we nou, daartoe in staat moeten worden Hij durft durf wel door te pakken. Wat ja. ik interessant vind, we hebben de laatste maanden... ook veel uh, directeuren bij clubs gesproken. en eigenlijk Iedereen zegt, van wij zijn als clubs altijd maar met elkaar aan het uh, ruzie maken. De grote clubs vinden iets, de wat minder grote clubs vinden iets. Het gaat om kunstgras, tv-geld, al dat mm -hmm. soort zaken. Dan moet er moet een keer uh, ja, moet er besluiten worden genomen. Ja. En dat heeft hij bij Herenigdijk altijd wel gedaan. Dit is een andere positie. en het, het, het, bedoel, Je moet iedereen, uh, lijkt je vriend moeten houden... maar misschien moet dat wel niet. Hij heeft in ieder geval in Almelo... Wezen, een heel andere organisatie, dat hij dat wel durft, dat hij met zijn vuist op tafel durft te slaan. Maar jij zegt, er moeten besluiten genomen worden. Wat voor besluiten moeten er genomen worden dan? Nou ja, we, we hebben het over de bijvoorbeeld de opleiding van uh, trainers in Nederland. Uh, leiden we nog goed op? Trainen we nog goed? Uh, wat ik eerder aangaf, Hoogma is iemand die vindt, er moet, er moet harder gewerkt worden. We moeten, misschien moeten we, Remol Verheij is redelijk heilig bij de KNVB, de manier van uh, periodisering. Hoe hard trainen we? Hoe lang trainen we? Nou, misschien mag dat wel wat, uh, mag dat wel wat harder. Uh, we hebben het over de voetbal Piramide. Hoe ziet hij er nu uit? Moeten daar uh, belofte teams in blijven zitten? Bijvoorbeeld, uh, Hoogma heeft eerder wel eens laten vallen... dat hij vindt dat er een zwaardere promotiedegradatieregeling regeling moet komen. Dus dat, je, dat er meer clubs uit moeten meer clubs in. Uh, verdeling van tv-gelden. Uh, Ajax, op PSV krijgen relatief veel tv-gelden. Clubs als Heracles en dus ook Hoogma... die hebben altijd gezegd, die verdeling moet eerlijker... om die competitie eerlijker te maken. Nou, dat is ontzettend interessant als hij uh, daarmee aan de slag mag. En de, hij wordt technisch directeur, dus hij stelt ook de bondscoach aan... formeel. Ja, formeel nog wel. Niet, maar nog. ik, ik neig nog niet. Ja, kijk, heel simpel. Dat de, wie de bondscoach was, wisten we al. En volgens, ik, ik heb niet precies het, het, het hele tijdschema voor mijn... Uh, nee, maar, maar het, het zal wel, formeel valt het onder hem straks. De technisch directeur die, die gaat over de bondskoord, lijkt mij. Marco? Ja, wat, wat, wat, het was mij niet helemaal duidelijk wat zijn rol precies wordt. Want je krijgt natuurlijk dat tweemanschap waarschijnlijk. Met Wijnke erbij. Wijnke lijkt me dan de man die je haalt voor de opleiding. In ieder geval de jeugdopleiding. De Oudis Ja, dat De doorstroming. Die weet nog van niks, overigens dat, zei hij gisteren Nee, maar, maar ja. die naam zingt toch rond in ieder geval dat een tweemanschap lijkt te worden. En, en Wijnke is natuurlijk toch een van de grondleggers van de, de inmiddels geprezen jeugdopleiding van AZ. Dus het lijkt me dat hij dan kennelijk wat meer de bewaker van de lange termijn wordt. En uh, Nieke Hoogma misschien uh, wat, wat moeilijke besluiten op de korte termijn vooral moet uh, nemen. Knopen moet doorhakken, doorpakken. Ja, we moeten gaan zien hoe dat zo meteen uitpakt. Maar ik denk dat vooral wijken ook de focus gaat leggen... op de jeugdopleiding, op het opleiden van spelers... en ook het opleiden van trainers. En er liggen gewoon heel veel vraagstukken... waar we net een paar van benoemd hebben, op tafel... waar beslissingen moeten worden genomen. En ja, ik denk dat ze allebei uiteindelijk... voor de lange termijnen zitten. Ik denk dat Hoogma niet uh, na tien jaar herenkles het inreld... om nu even als, als tussenpauze naar de KVB te gaan. Uh, de KVB is volgens mij ook gewoon gebaat nu... Bij, bij rust en bij regelmaat en bij mensen die... Voor Langere periode en een, een visie neer gaan liggen waar we ja, mee verder kunnen. Want ja, dat het niet goed gaat met Nederlands voetbal is wel duidelijk. Ja. Nou ja, en de nieuwe bondscoach wordt Ronald Koeman. Dat stond eigenlijk al wel vast. Moeten we daar nog veel over zeggen, Dan? Nou ja, de, de, voor mij... Ik, ik heb een beetje dezelfde vraag. Het, het zal niet de, de revolutionair zijn, toch? Nou, hij zal niet. Koeman uh, niet. Of Hoogma, nee. Koeman. Ja, ja, ja. Nou, hoog, maar dan, uh, dan laat ik me uh, graag uh, uh, door, door, door mijn uh, collega's even, ja. uh, in adviseren. Maar. Voor mij is Ronald Koeman niet uh, uh, de vooruitstrevende uh, voetbalfilosoof. Maar misschien is dat inderdaad ook wel niet nodig. Ik bedoel, er komen voor mij uh, zes uh, loodzware wedstrijden aan. Uh, voor mij, als je er één of twee wint, uh, mag je dan in, in je handen knijpen. En als iemand... Uh, Heb je het over de, hoe heet die, hoe heet die competitie? in de, uh, ja, de Nations, Champions... Cup, Nations, Nations Cup. Nations Cup, ja, dat ja. was ja. ja. hem. Uh, en nog twee oefenwedstrijden, volgens mij. Ook een paar flinke oefenwedstrijden, uh, ja. inderdaad, ja. Kijk, als nou iemand... Uh, uh, uh, uh, ja... ja tegenslag op kan vangen. Dan is dat denk ik wel uh, Ronald Koeman. Die heeft in ieder geval de, de status om, uh, om, om nog ja, wat te interesseren. Weet je wat het wel is met Koeman? Uh, de, de, zijn naam zong al jaren geleden rond en nu ook. En ook, ook hiervoor geldt, ja. de, unaniem is eigenlijk iedereen het wel eens... over Koeman lijkt het. Ik heb ook al weinig mensen die nu zeggen van... Ah, Koeman zegt de keuze. Dus daarmee koop je al een soort van rust. Dat betekent al En wat ik wel knap vind, wat hij in het verleden bijvoorbeeld de bij Feyenoord heeft gedaan... hij durfde ook ja. nog eens af te stappen van... Wat dat wij Nederland heilig vinden, bijvoorbeeld een 4-3-3-formatie of zo. Gewoon een ik, resultaatcoach, toch? Het is best wel resultaattraining. Ja. Ik denk dat we daar ook bij het Nederlands elftal, bij je A-elftal... moet je gewoon presteren. Ja, nou, uh, laten we niet vergeten dat, dat we, toen guus Hiddink werd aangesteld... waren we ook allemaal zo blij en uh, nou, maar dat was in het de tent het, enzovoort ik, enzovoort. Kan, kan je iemand onder de 60 noemen die zo gepokt en gemazeld is... Uh, internationaal, en maar en in Nederland uh, als Ronald Koeman? Die, die is er volgens mij. Nou, gewoon. Maar ja. stel, daar stel je natuurlijk wel de vraag. Het is natuurlijk wel een misschien logische, verklaarbare... En daardoor misschien verstandige keuze. Maar misschien had je juist nu eens een keer... over je eigen grenzen heen moeten durven kijken. En moeten constateren dat misschien Nederlandse voetbaltrainers... het internationaal op dit moment even niet meer brengen. En had je wel de durf aan de dag moeten leggen en misschien juist een buitenlander moeten halen. Maar aan de andere kant, ze wisten natuurlijk wel... dat als Ronald Koeman zouden benaderen, zou hij niet afhaken. Nee. nee. De, de, de staf is ook nog wel opmerkelijk. Hij neemt Patrick Lodewijks mee als keeperstrainer. Frans Hoek moet daarom weg bij de KVB. Frans, dat jou, Stef? Dat verrast mij niet dat Koeman Lodewijks meeneemt. Wat heeft hij goed mee samengewerkt? Ja, hij heeft jarenlang samengewerkt. Het dat, dat, dat is wel een, een, een eenheid. Dat was dan samen met, met Erwin was dat Erwin Koeman, zijn, zijn broer. Dat, dat verbaast me niet. Ja. je... je de ene, bij clubs is het zo vaak dat, dat er al één iemand van de eigen club in de, in de staf zit. en dat iemand zijn eigen assistent meeneemt. Nou, in dit geval is, dat, is het belangrijk. ook een soort van vertrouwenspersoon. weet hoe iemand werkt. Ja, ik vind dat niet zo heel vreemd. Een nee. kees van wonderen. Ja, die was al werkzaam bij de KNVB. Hè? Die heeft daar al uh, in jeugdteams gewerkt en getraind. Uh, ja, de, die weet ook een beetje hoe het uh, reilt en zeld in, uh, in Zeist. Ja, ik, ik, uh, met, met alle respect. De bondscoach. Uh, aan de ene kant is het de belangrijkste uh, job uh, in voetballand. Aan de andere kant, het, het zijn een paar wedstrijden per jaar. Ik denk dat als Koeman de juiste selectie heeft en de juiste opstelling maakt. Dat de staf ook weer niet super belangrijk is. Nee, maar wel geen Ajaxi, geen PSV. Het is gewoon uh, Koeman met twee Feyenoorders. Ja, volgens mij heeft Koeman bij alle clubs gewerkt. Ja, Koeman zelf. Of wel natuurlijk, ja. Ja, maar de andere twee niet. En geen broer. Erwin niet. Nee, dat had hij nee. ook al gelijk aangekondigd. Hè? Hij wilde hij weer zelf uh, trainer ja. worden. Maar ik bedoel, hoe was het ook alweer met uh, Van Marwijk? Die nam dan een, een Ajax-Ziet en een PSV ermee. Blind, die werd vaak van gezegd dat hij veel Ajax-Ziet selecteerde. Ik, ik, zou, ik zou het zo lekker vinden als we van die sentimenten af zouden staan. We helemaal niet over praten? Ik neem, ik zou het zo lekker vinden dat, dat, dat uh, Ronald Koeman gaat kijken... God, bij, bij PSV doet die jongen het goed, die moet ik erbij halen. En bij Ajax doet Frenkie de jong het goed. Weet je de taak van een bondscoach. Dat uur. lijkt me zo Oeh. lekker. Hè, dat we het niet meer gaan hebben over shirtje die in het weekend aan heeft, maar gewoon gaan kijken, goh, welke spelers moeten we opstellen? Wat zijn nou de beste spelers van Nederland? Nou, misschien deden die bondscoaches dat wel, maar keken wij van buitenaf uh, met een andere blik daarnaar, kan natuurlijk ook ja, nog. Ja, maar misschien dat, dat, dat we daar nu met z'n allen naartoe moeten misschien dat ook wij als de media daar een rol in en kunnen Koeman spelen. En Koeman lijkt me ook wel een trainer die dat doet. Ja, maar Koeman zit er ook voor zichzelf, hè. Koeman heeft altijd gezegd, ik wil bondscoach worden. Uh, Koeman wil ook een eindtoernooi meemaken. Dus uh, het zou natuurlijk gek zijn als Koeman zegt van... Uh, ja, ik heb heel fijn samengewerkt met Jordi Klaasie. Laat ja. ik die maar selecteren. Uh, Ronald Koeman gaat gewoon de beste elf opstellen... omdat Ronald Koeman wil presteren met Oranje. Ja, ja. We zijn wel heel benieuwd, volgens mij, daar zijn we het wel over eens... hoe het gaat aflopen dan ook, Hoe het nu gaat, want we zitten natuurlijk wel in een dip. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat we gewoon even tijdelijk... wat mindere spelers tot onze beschikking. hebben. Dat vraag ik me altijd af. Als je dan de televisie aanzet in het weekend... je kijkt dus over de landsgrenzen. Ik bedoel, in de eredivisie zie je dan een aantal spelers... waarvan je denkt, nou, die zou ik eigenlijk wel in Nederland Nederlands zelf willen zien. Maar ook over de landsgrenzen dienen zich er natuurlijk steeds meer aan. Je zou toch zeggen, het zou wel prettig zijn als ze inderdaad... Een jaar bijvoorbeeld uh, gewoon met een vaste elftal wordt gespeeld. Ik bedoel, het ontbreekt niet alleen in de, in de in de in de staf, maar ook gewoon op het veld natuurlijk aan uh, aan een vastigheid. soort uh, vastigheid. Vastigheid, ja, ja, een soort. Een soort lijnen. Uh... Echt keuzes maken en gaan maken. Nou ja, ja, ik weet niet eens of het. Ja, soms waren de keuzes natuurlijk noodgedwongen. Ja. Dat, dat, dat zag iedereen wel. Maar het zou wel eens fijn zijn als je gewoon weer eens. Uh, uh, gewoon acht. Dat, dat, dat, dat, als je de Albert Heijn inloopt. Ja. dat iedereen acht namen kan opdreunen. van het Nederlands Elftal. Dat ze ja. weten wie er de, wie de, wie de, wie de spelen. Ja, ja. Marco? Ja, persoonlijk denk ik dat hij niet zo heel snel gekeerd wordt. Je hebt een inhaalslag te maken. en uh, Ik vraag me af of het uh, onder een Nederlandse trainer wat dat betreft gebeurt. Ja, het voordeel is dan misschien gelukte. wel... Je, hebt, je had dat echt op een Uitlander gehoopt. Het, het, ja, het voordeel is misschien wel dat Ronald Koeman... in ieder geval het laatste deel in Engeland heeft doorgebracht. Want daar zitten denk ik op dit moment wel potentieel spelers... die hij misschien eerder bij Oranje had moeten willen halen. Uh, dus die heeft hij uh, wekelijks uh, uh, wat meer in actie gezien ja, dan ja. zijn voorgangers. Onder meer uh, Daryl Janmaat... Uh, uh, waarvan Thijs net al zei dat hij scoorde voor Watford tegen Chelsea... dat met 10 speelde, vanwege een rode kaart. Uh, het is net afgelopen en het is 4-1 geworden voor Watford. Ongelooflijk. Uh, nog drie wedstrijden in de Jubilee League ook. Jong AZ won van Os met 3-1. Jong Ajax won van Helmondsport met 2-0 en doelboot van Younes. Ajax is nu weer koploper en de C voorbij. En Jong PSV won met 1-0 van MVV. Ja. ontzettend leuk, die belofte ploeg op maandagavond. Hè? Zo is het, ja. ja. ja. Dus is dit cynisch? Ja, dit is heel cynisch. <lacht> want ja. Younes, Younes speelt tegen Helmond Sport. Ja. Dat is dus een jongen die een toptransfer maakt. Om er in te komen. Ja. Dankjewel, Stef de Bond, Marco Knippen en uh, Daan Hakkenberg. Want dat deed tot zover bijna dit sport voor Ja, want Diederik Smit is het natuurlijk nog. Diederik, waar wil jij het over hebben? Ja, morgen dan is het eindelijk zover. De inauguratie van Ronald Koeman. Hij zal worden ingezworen als de 40ste bondscoach van het Nederlands Elftal... Uh, dat zal gebeuren in de bossen van Zeist... waar hij om twee uur plaatselijke tijd de eet zal afleggen... met de rechterhand op de seizoensgids van Voetbal International. En uh, die eet luidt dan als volgt. Ik beloof plechtig het ambt van bondscoach te zullen vervullen... met als het even kan attractief voetbal in een 4-3-3 formatie... en alle kenmerken die de wet aan de Hollandse school verbindt... tenzij het spelersmateriaal dermate middelmatig is dat het verstandiger is om met vijf verdedigers te spelen. Dat verklaar en beloof ik. Uh, dat is dus om twee uur. Dan hebben we officieel een nieuwe bondscoach. En daarna zal Ronald Koeman het défilé afnemen... waarbij alle oud-internationals en Bert hem uh, een salut zullen brengen. Dat wordt dus een mooie dag morgen vanaf zes uur s ochtends live te volgen op NPO Radio 1. Goed, zometeen het oog met Chris Keijnen. En wij zijn er morgen weer vanaf half negen. Veel plezier. Dag. Joep, tot dan.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 Dicht, aan, op slot. Ook als je maar heel even de deur uitgaat. Kijk voor meer tips op maakhetze Ik blijf het toch zeggen hoor. Slecht weer is mooi weer. Nu stil op als de Noordzee en Patagonia bij Bever en op bever.nl.